4 uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré.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 nog steeds zo is dat wanneer mensen, ook na 1 januari, een koopaannemingsovereenkomst hebben gesloten en daarna een hypotheek sluiten die voldoet aan de criteria van de wetgeving voor aftrek, dat ook de rente, de bouwrente, eh, na 1 januari aftrekbaar is. Vanaf dit jaar kan de rente op hypotheken maximaal 30 jaar worden afgetrokken daarna vervalt het fiscale voordeel.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 In Oekraïne is een voormalige hoge politieambtenaar tot levenslang veroordeeld voor de moord op de journalist Georgi Gongadze 13 jaar geleden. Hij was de oprichter van de krant Oekraïnse waarheid, die kritisch stond tegenover het bewind van president Kutschma. Drie medeverdachten kregen straffen van 12 tot 13 jaar. Gongatse werd in september 2000 ontvoerd. Maanden later werd zijn onthoofde lichaam teruggevonden in Kiev. De toenmalige president Koetsma werd steeds beschuldigd... van betrokkenheid bij de dood van de journalist. Een rechtbank bepaalde in 2011... dat de aanklacht tegen Koetsma niet rechtsgeldig was. In de haven van Rotterdam is in drie zeecontainers cocaïne gevonden... met een totale waarde van 5,5 miljoen euro. Er zijn drie mannen aangehouden. Een partij drugs van 37 kilo werd zaterdag gevonden... verstopt in de motor van een koelcontainer met bananen. Dat schip kwam uit Columbia. Diezelfde avond werden op het haventerrein drie mannen aangehouden. Een 35-jarige Belg, een albanees van 36 en een Nederlander van 22. Gisteren werden nog twee partijen cocaïne gevonden. In een container met bananen zaten twee sporttassen verstopt... met in totaal 29 kilo erin. En in een vriescontainer met bevroren mosselvlees uit Chili... lagen drie sporttassen met in totaal 111 kilo coke. En dan het weer... Veel bewolking, periode met regen, veel wind. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen eerst buien, maar later ook opklaringen. En het wordt nog iets zachter dan vandaag. AWB Verkeersinformatie. El Files, 45 kilometer bij elkaar. Ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen. Bij knooppunt Diemen, 3 kilometer. Daar zitten gaten in de weg. De rechter rijstrook is afgesloten. En door een spoedreparatie op de A58 van Eindhoven naar Breda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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u. U hoorde voor het nieuws van vier uur onze twee deelnemers vandaag aan ons economiepanel Klinkende Munt al. Arjo van Eisten en Alfred Kleinkrecht. Wij praten zo meteen met ze verder, maar eerst gaan wij ons, uh, onze blik even richten op Europa. Fred Strobans, onze Mr. Europe, zit hier. Fred, een, een kreet van GroenLinks-parlementariër Bas Eickhout in de Financial Times. Het Europese vlaggenschip van de klimaatverandering... dreigt op de klippen te lopen. Dat lijkt een ernstig verontrustende uh, ja, mooie metafoor van een Europarlementariër uit een zeevarende natie. Mm -hmm. Ik heb vanmiddag gebeld, even aan de telefoon gehad... en toen zei je het volgende. Staat op instorten, dat zou ik vooral zeggen. Maar het is absoluut dramatisch als je kijkt naar de CO2-prijs. Oftewel, hè, wat rekenen we voor vervuiling... Ja, die prijs is op dit moment bijna naar nul gekelderd. Ja, waar gaat het dus ja, om? Ja, ja, Wat is er uh, aan de hand? Kijk, uh, Europa heeft veel systemen. De EU zit vol met systemen en regelingen, en die zijn meestal opgericht om iets tot stand te brengen in de verre toekomst. Nou, uh, Europa heeft een afspraak gemaakt dat tegen 2020 de CO2 uitstoot in Europa met 20 procent Omlaag moet. Dat is om het broeikasgas ja, te Dan gas, kun je dat vriendelijk vragen de, ja. aan het bedrijfsleven... maar meestal is toch een beetje zachte dwang nodig. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt daar bijvoorbeeld taxen. Hè. Je kunt bijvoorbeeld een, een belasting op loslaten. Als jij veel een eco co CO2-tax. Uh, sommigen hebben er ook over nagedacht. Want zo'n CO2-tax zou je bijvoorbeeld rechtstreeks kunnen laten vloeien... naar de Europese begroting. Maar... Dat is een ander debat. Daar heeft men niet voor gekozen. Waar men voor gekozen heeft is een beetje een ja, zachte dwang, maar via de markt. Wat gebeurt er? Uh, je gooit de overheden kunnen dat doen. Hè? Uh, en, en sommige bedrijven krijgen dat ook gratis. Uitstootrechten gooien op de markt. Betekent dus dat bijvoorbeeld uh, kolenverwerkende industrie, die heel erg vervuilt, uh, moet dan van een ander bedrijf. Uh, die uitstootrechten gaan kopen. Als ik windmolens uh, produceer of ik laat die draaien... en ik heb zo'n pakket uh, uitstootrechten... Dan, dan kan ik die verkopen aan een bedrijf dat heel veel uitstoot. En dan uh, maak je eigenlijk een beetje dubbelslag. Uh, ik met mijn windmolens kan aan verdienen... en dat investeren in innovatie... De ander kan eigenlijk daarmee zijn uitstoot uh, afkopen. Maar, maar wel blijven uitstoten? Ja, dat wel. Maar uh, niet gratis tegen mm -hmm. een bepaalde prijs. Maar wat is er nu gebeurd? Economische crisis. En uh, er wordt gewoon minder geproduceerd: minder steenkolen, minder staal. En daardoor nou ja, daalt de CO2-uitstoot. Worden er dus ook uh, minder van die uitstootrechten gekocht. En daalt dus de prijs. Een kwestie van vraag en aanbod. Mm -hmm. Er is weinig vraag naar uitstootrechten. Dus de prijs is gekelderd. Nu, uh, die daling is al een tijdje aan de gang, hè? want die crisis die is al een tijdje aan de gang. En wat is er vorige week gebeurd? De Europese Commissie wilde die trend, die dalingstrend, tegenhouden door bijvoorbeeld gedurende enkele jaren dat pakket, dat contingent uitstootrechten om dat eindelijk te bevriezen. Als je dat bevriest, dan is er minder op de, macht, maar op de markt. En dan denkt men, ja, gaat de prijs weer. Je bedoelt een beetje geen de nieuwe rechten uitgeven. Precies. Je, mm. je bevriest dat pakket. Hè. Elk jaar kom, komt er zo'n pakket vrij. Dan bevries je dat voor bepaalde perioden. Nou, dit is deels en vooralsnog verworpen in de Commissie Milieu van het Europees Parlement. Christen Democraten hebben dat voorstel van de Commissie niet gesteund. wellicht onder druk van. De kolenindustrie, staalindustrie, vooral in Centraal en in uh, Oost-Europa. Men hoopt nu dat het parlement, het Europese parlement, hier uitkomt. Dat toch gaat steunen, dit voorstel van de commissie... in de plenaire zitting in Straatsburg in uh, maart. Maar ik heb vanmiddag toch nog even aan uh, Bas Als... Eickhout gevraagd. Want jij, Tessel, je zei het net al. Ja, goed, maar je kunt toch maar blijven uh, uh, uitstoten. En, en, en, en vervuilend produceren. Hè, met of zonder die uitstootrechten. Maar wat is nu het grote voordeel van het systeem van uitstootrechten, Bas Eickhout? Als de prijs naar 0 euro gaat dan is er geen enkele opbrengst. En die opbrengsten die zijn bedoeld voor innovatie. Voor innovatie voor de langere termijn. Je betaalt vervuiling, CO2... en de opbrengsten daarvan die ga je inzetten op innovatie... om schonere technieken te maken. Op dit moment dreigt de prijs dus naar nul te gaan... is er nul opbrengst en is er nul uh, investeringen in innovatie... wat dus op de langere termijn verder gaat brengen. Nou, de vraag is nu valt dit systeem op lange termijn nog wel vol te houden natuurlijk. Want het is een beetje pappen en nat houden Ook dit voorstel van de Europese Commissie om, om die uitstootrechten een tijdje te bevriezen. Zeg maar geen extra rechten meer in de markt in te brengen. Dat is eigenlijk maar een zoethoudertje. Nou, de oplossing, wellicht op uh, lange termijn, is om niet... 20% minder CO2-uitstoot, maar 30% minder CO2-uitstoot... na te streven in 2020. Nou ja, en dan, dan moet er weer meer ingekocht worden, want je mag minder vervuilen. En als je niks doet aan je vervuiling, heb je toch extra rechten nodig. Moet je die weer inkomen, gaat de prijs weer een beetje omhoog. En dan hebben die andere bedrijven, die uh, zeg maar innoverend zijn... weer opbrengsten om dat in innovatie te investeren. Ik laat het Bas Eickhout nog even uitleggen. Uh, ik denk wat nu belangrijker is, in plaats van allerlei nieuwe sectoren erbij gooien, is veel belangrijker als we nou gewoon eens ons klimaatdoel verhogen. Als we nou zeggen wij gaan willen iets meer reduceren in 2020, nou dan creëer je extra schaarste tot 2020, dan gaat die prijsje wat opleven. Uh, en dan krijg je dus weer hogere opbrengst... wat je kan inzetten op innovatieve technieken... die extra reducties kunnen brengen. Ja. Zonder hoop komt de mens niet verder. En ja, de klippen moeten omzeild worden. En ja. met, met dit systeem gaat de wal het schip keren. Fred, of... dank je wel. Ja. Als het klein klinkt, Dit klinkt mij in de oren als een maatregel die niet rekening houdt met de werking van de markt. Zo gauw de ja. markt zich op een bepaalde manier gaat gedragen, dondert het sy systemen elkaar. Het is dus bureaucratisch en fraudegevoelig. Maar ja, verder is en alles Vooral wordt het overeind gehouden omdat de financiële sector daar een enorme lobby op heeft. Die verdienen hartstikke veel geld met het faciliteren van die handel. Dat dus, is uh, vermoedelijk de enige reden dat het nog steeds van kracht is. Het was veel eenvoudiger geweest om gewoon te zeggen... hef gewoon een CO2-belasting per ton zoveel euro. Mm. En dan moet je gewoon betalen. En dan weet je ook op lange termijn dat het altijd hetzelfde bedrag is. Maar mm. nu fluctueert dat. Ik heb er net een voortracht gehoord over. Dat fluctueert zo enorm. Nu, op die moment is het bijna nul. Dan heb je geen enkel incentive meer. Dan moet je eigenlijk weer vervuilen. Dat is dus helemaal niet goed. En, uh, die, maar dat zit ook in de markt zelf gaat het ver om dat nu even in in dingen uit te leggen, maar het, in feite werkt die markt inherent ook niet goed. Oké, okay. ik wilde nog even ook nog uh, Arjen van Eijsten, uh, uh, fiscalist bij Ernst Young. Vragen is het inderdaad niet veel makkelijker en ook enorm makkelijk in te voeren... en te in om gewoon een ecotax in ja, te voeren. Ja, nou, mijn oren <coughs> spitsen zich natuurlijk op het moment dat ik dat, uh, dat, dat, je dat hoorde. hoorde. Precies. <laughs> uh, uh, dat Precies. Dat lijkt me zeker een oplossing, alleen... Uh, milieubelastingen zijn altijd uh, wat bijzonder in de, in de fiscaliteit. En dat heeft een, een, een reden, want er worden eigenlijk altijd... twee doelen met milieubelastingen uh, nagestreefd. Dat noemen we dan instrumentele belastingen, namelijk één... Uh, men probeert een bepaalde milieuopbrengst te realiseren, dus minder bevuiling voor het milieu. Maar de tweede doelstelling, uh, die zit er vaak uh, aan vastgeplakt, is dat men toch daarmee inkomsten voor de schatkist uh, genereert. En dat is eigenlijk een ja, soort communicerende vaten. En als je dus een dergelijke belasting zou moeten invoeren, dan zou je eigenlijk je primair moeten richten op die eerste doelstelling. En Die tweede doelstelling eigenlijk even uh, uh, vergeten. Maar dat zal voor veel overheden, en nu ja. dus ook voor Europa, heel erg lastig worden. Ja. Oké, okay. het eh, financieel-economische nieuws werd heel erg bepaald... door het nieuws over de bank SNS Real Reaal... dat in de grootste mogelijke problemen zit door de vak vastgoedpoot. En nu is die bank in het diepste geheim bezig met private investeerders... over een kapitaalinjectie uh, Al ligt. Uh, je vraagt je af, wie wil nou zijn geld riskeren... in een bank die in de problemen zit? Ik weet nog niet wie dat, wie dat gaat doen. Nee. Ik had het zijn bij jou... hedgefondsen te, te ja. zijn... Yeah, yeah. yeah. Ik heb die rekening niet doorgerekend, die ze kennelijk maken. Ik had verwacht dat ze eigenlijk iets anders zouden doen. Je hebt twee mogelijkheden. Of je doet de gezonde delen naar een SNS-nieuwe stijl. En ja, de, dat ene zieke deel, die, die finance, die property finance, achter. En dan moet er maar een of andere aarschierfonds zich over ontfermen. Dat was hier best de beste oplossing geweest. Of andersom, dat je dat ene eruit haalt, die gifpil. Mm -hmm. En de rest de gezonde, verder laat gaan, Een van de twee. Mm -hmm. Leek mij het meest verstandig. Ja. Maar dat goed. kan nog steeds, hè, de oplossing zijn. Want er is natuurlijk ja. ook nog helemaal niks besloten, ik kan me anders... ook niet voorstellen dat iemand daar nou heel veel geld in wil steken in die bank. Nee. Ja. Arjen van dan mocht het nou niet lukken. Nee. Wat blijft dan over? Die sterfhuisconstructie voor dat slechte property finance deel? Ja, dat zou een, een, een gedachte kunnen zijn. Nationalisatie, Volledige nationalisatie van, van de bank zou natuurlijk een, een oplossing kunnen zijn. Of, of gedeeltelijke nationalisatie waarbij de bank, net zoals in 2008 het geval was, opnieuw staatssteun krijgt. Ja, 700 miljoen zit erin ja. he, van, van ons. Ja. Ja. Ja. En daarnaast wordt op dit moment natuurlijk een discussie over... Een, een oplossing via de obligatiehouders. Uh, dus dat obligatiehouders deels dus ook hiervoor uh, zouden... Obligatiehouders zijn u... die geld geleend hebben aan deze bank. Ja. ja. Exact, dat is wat anders ja. dan de aandeelhouders. Hè? Dat moet ja. er eventjes... Uh, ja, dat is denk ik een heel, heel belangrijk worden. onderscheid... omdat de aandeelhouders natuurlijk primair... risicodragend vermogen hebben ingebracht in een, in een onderneming. En de obligatiehouders ja, zijn vreemd vermogenverschaffers... En, en dienen in principe gewoon hun geld terug te krijgen. Maar daarom, wie, zou dat kunnen? Zou je een, een oplossing kunnen bedenken... dat dat je die obligatiehouders gewoon dwingt om een verlies te nemen... Ja, waarom niet? Kijk, ze krijgen een rendevoet die in ieder geval hoger ligt dan uh, het rendement op een risicoloze staatsobligatie. Kijk, om staatsobligatie heb je nu 1,6, 1,7 procent op 10 jaar. En ze krijgen aanzienlijk meer. En dan zeg ik, ja, dat verschil is in feite een risicopremie. Die heb je opgestreken al die jaren. En als je zo'n mooie risicopremie hebt, dan moet je bewust van zijn dat er ook een risico bij hoort. Ne? Net als met die ice safe toen, iedereen ging dat zijn geld inleggen omdat die 1 of 2 procent meer boden dan de RABO. Ja, maar daar zit ook een risico bij daarvoor. Mm -hmm. En dan moet je heel bewust zijn zodra je meer krijgt dan, zeg maar, een rente op een veilige spaarrekening of een 10-jarige staatsobligatie... zodat het meer is, zit er een risicopremie die je dan krijgt... en dat is de beloning voor het nemen van risico. En dan moet je ook calculeren, eens in de 30 of 50 jaar... doet ze een keer een situatie voor waar je dan gepakt wordt. En al, maar als, als dit de oplossing zou zijn, hoe gaat dat dan daadwerkelijk in zijn werk? Wie gaat dan zeggen, we gaan nu de obligatiehouders ook uh, uh, mee laten doen... en die moeten ook een deel van, van de ellende op zich nemen? Wie bepaalt dat? Ja, ik neem maar aan dat er onderlinge onderhandelingen zijn... tussen het ministerie, Financiën en, en, de, en, de, en de bank en allerlei andere belangen. Maar kunnen dan... die dat zeggen over die obligatiehouders? Hebben ze, heeft de Nederlandse bank ja, dus, of de staat de macht om dat te doen? <coughs> dat is juridisch nog een beetje problematisch. Nou, er is een ik. wet uh, aangenomen, ja, de vorige ja? door de Eerste ja? Kamer is ja? die hier ja? gekomen. Hij is van kracht. Ja, ja. En Arjen van Eijsden, op grond van die wet schijnt het te kunnen... dat je, uh, dat je obligatiehouders aanslaat, zeg maar. Ja, er loopt de mening over uiteen. om ja. de die eerlijkheid ja. te zeggen. Uh, Dijsselboom heeft aangegeven dat die wet uh, mogelijkheden biedt om uh, dat inderdaad te doen. Uh, uh, maar uh, een van de directieleden van de Nederlandse Bank heeft dat al uh, impliciet tegengesproken. En uh, ook nog leraar effectenrecht, uh, Danny Bush, uh, heeft, ja. uh, heeft, heeft aangegeven dat die interventiewet daarvoor niet juridische mogelijkheden biedt. Ik, ik ben onvoldoende onderlegd gebied de eerlijkheid te zeggen om dat uh, ja. uh, om daar iets uh, over te kunnen ja. zeggen. Maar op, dat, dat moet nadenken uitgezocht worden. Ja. Uh, Alfred, in die, uh, in die uh, hoe heet het? Uh, die vastgoedpoot van de bank, mm -hmm. daar zit iets van anderhalf, à 2 miljard in. Als we dat zomaar afschrijven, dan zijn we zoveel mm -hmm. geld kwijt. Ja. Kunnen ja. wij dat ons permitteren om van dit probleem af te komen? Wie we? De, de, de, Wie dat de overheid? Ja, de, ja. Het, het, het, het ziet ernaar uit dat ja. de overheid deze zaak naar zich toe aan het trekken is. Vooral als zij geen private mm -hmm. investeerders kunnen vinden. Ah ja, maar er zijn nog andere mogelijkheden, zoals de obligatiehouders... en wellicht kunnen ook de aandeelhouders nog eens gepest worden... dat er wellicht een aandelenemissie plaatsvindt. Op ja. die manier kun je dat doen. Als het bij de belastingsbetaler neerlegt, dan worden we straks weer krijgen we nog extra bezuinigingsdruk. Er was al genoeg met die 46 miljard. En ja, waarom zou je niet eerst maar... Het is gewoon een particulier bedrijf. Als ik een eigen bedrijf heb en kom in de problemen... dan moet ik ook voor mezelf zorgen. Daar kan ik ook niet bij de overheid de hand ophouden. Nee. En waarom zouden de obligatiehouders niet, niet meedelen in het risico... en de aandeelhouders en de ja. Nou ja, nou, ja ik, ik heb daar toch wat moeite mee, omdat je uh, als obligatiehouder. Uh... Zeg maar de perceptie hebt op het moment dat je instapt... dat je, dat je al je geld uh, Terug terugkrijgt. Krijgt. Tenzij je natuurlijk je obligatie op de markt uh, ver, ver, verhandelt... en dan afhankelijk van hoe de markt uh, beweegt... daar meer of minder voor terugkrijgt. Maar uh, uitgangspunt bij obligaties is dat je gewoon het volledige bedrag terugkrijgt. Ja. En wat er nu dreigt te, te gaan gebeuren... En, en dat was ook wat de DNB, of althans het, de rechtslid van de DNB aangaf... je gaat de spelregels tussentijds veranderen. Daar zou, ik, daar zou ik echt moeite mee hebben. Maar, maar ik denk dat daar ook misschien rechters wel moeite mee hebben... Als mensen dan naar de rechter gaan en zeggen: Maar wacht eens even. Ondertussen worden de regels veranderd. Toen, we, veranderd, toen wij de instapten liepen wij dit risico helemaal niet. Precies. Dan moet je nog maar zien of je dat. Ja, kan. nou, dat is inderdaad de vraag. Kijk, als die interventiewet daar niet de mogelijkheid voor geeft. dan uh, denk ik dat je dat juridisch niet, uh, niet af kunt dwingen. Ja. Nee. En dan heb je ook nog, maar dat is misschien te technisch verschillende obligaties natuurlijk. Hè? Je ja. hebt toch ook een risico, veel risicovollere obligaties. Absoluut. Je hebt achtergestelde Dus daar zou je ook nog verschil ja, in zeker. kunnen aanbrengen. Ja, zeker. En, en dat is natuurlijk ook een gedachte die wel uh, geopperd wordt nu. Van als je hier aan uh, wil denken, dan moet je een, een, een, een, een, ja, een risicovollere vorm van een obligatielening introduceren. Ja. Waarbij je weet dat je dit risico kunt lopen. Daar hoort dan uiteraard een hogere rente uh, bij. Ja. Dus dat is het voordeel voor de obligatiehouder. Maar op dat moment weet je waar je aan toe bent. Nou, dat gok je, weet je gewoon exact, ja, maar, de maar als, als de obligatie, bank, dat, het woord zegt het al, je, bent, oh, je staat als laatste in de rij als schuldeiser, dat weet je van tevoren. Precies. Stel dat SNES dan gewoon failliet dus, gaat, dan ben ga je als je die, toch? Als je ja. nu gewoon failliet gaat, die bank, ja. Ja, dan ben je het ook kwijt als obligatiehouder. Dus als je kunt zeggen: ik offer de helft op en daarvoor kan de bank gered worden, hebben we wellicht nog een goede deal. Ja, maar dat kan alleen uh, onder uh, goedkeuring van die obligatiehouders. Uh. Ja, ja. ja. Nou, dan, dan moeten ze wel een mes dat op de, de keel krijgen. De... Ja. <laughs> we gaan het over Wijking hebben. Niet de belastingontduiking, maar belastingontwijking. Dat zijn constructies waarbij je uh, zorgt dat je zo min mogelijk belasting betaalt... maar waarbij je toch de wet niet overtreedt. En uh, niet helemaal zonder mijn verbazing... is Britse premier uh, David Cameron, die is daar heel erg voor. En liefst om daar wat aan te gaan doen, om dat onmogelijk te maken. En liefst een internationaal verband. Ja. Verbaast je jou dat niet, Arjo? Nou, nou, Dat hij uh, een conservatief daarmee komt. Ja, kijk... Cameron speelt een heel dubbel spel op het ogenblik. Op allerlei fronten. Op allerlei fronten, inderdaad. Maar ook op het belastingdossier. En. Uh ja, daar, daar moet je dus, dat moet je weten om er doorheen te kunnen prikken. Want waar wat Cameron op dit moment mee bezig is... en dat heeft hij ook openlijk ge, ge, geuit, meerdere malen... is om van het Verenigd Koninkrijk het, meest, het fiscaal meest aantrekkelijke land... binnen de Europese uh, Unie te maken. Dus ze hebben ook de laatste tijd allerlei fiscale regelingen geïntroduceerd... om zoveel mogelijk bedrijven naar het Verenigd Koninkrijk uh, te trekken. Op dit moment, uh, kijk, Nederland is altijd een van de landen geweest die een gunstig fiscaal vestigingsklimaat heeft uh, gehad. Waardoor we, dus wij uh, heel veel bedrijven hebben kunnen, kunnen aantrekken. Dat ziet Cameron natuurlijk met leden ogen aan. Enerzijds probeert hij dus uh, zelf maatregelen nu te, in te voeren... om veel bedrijven naar Engeland te, te trekken. Maar tegelijkertijd ja, spreekt hij dus landen als Nederland aan... op hun verwerpelijke fiscale beleid. En dat is dat dubbele spel waar nee. ik dus heel veel moeite mee heb. En wat echt, waar dus echt maar doorheen dan geprikt moet Maar dan spreekt hij Nederland erop aan omdat hij zegt... er zijn Engelse bedrijven die eigenlijk hier bij mij belasting zouden moeten betalen... Exact, ja. en door jullie doen ze dat niet. Exact. Maar hij wil zelf het liefst dat, natuurlijk, dat Nederlandse bedrijven... op dezelfde manier in Engeland tekeer gaan. Het zegt, een wild west. Maar dit is toch enorm doorzichtig, daar trapt toch geen mens in. Nou, ik zou zeggen, neem die Cameron dan bij zijn woord. Als hij over minimale belastingtarieven wil praten, doe dat. Ik bedoel, als de Europese Unie ergens goed voor is, dan moet het in ieder geval helpen dat we elkaar niet onderling ook nog concurreren met lage belastingtarieven. <tosses> Het is namelijk, als voor de ondernemingen de belastingen verlaagt, dat dan ergens anders, vermoedelijk bij arbeid, de belastingen omhoog moeten. Dus straks betalen we weet ik, hartstikke veel btw of hartstikke veel uh, loonbelasting, also, omdat er zo weinig van de bedrijven binnenkomt. En ik vind dat heeft een punt in principe, en dat zou men gewoon bij zijn woord moeten nemen. Is het trouwens verstandig om te concurreren <coughs> op belastingklimaat? Als iedereen dat doet, is het aan het einde een noelsommerspeel. En dan zitten we gewoon met hele uh, een nul, een nulsommerspeel, Want niemand yeah. schiet iets meer op. Het is een nee. beetje als het prisoners dilemma, waar je in de rechter benedenhoek terecht komt, waar iedereen uh, zich verkeerd gedraagt. En dan ben je allebei slechter af. Dan ben je allebei afgesproken, had je goed gedragen. Huh? En ja. Uh, het, ik, ik vind is... door eens dat Nederland zich hier inderdaad wat schofterig gedragen Nou, dat daar wilde buren ik even toe, naar. Ja? Ja? Ja? Ja? vind je dat? En als je de Europese Unie echt wilt, niet alleen qua Lippendienst, maar als je het ook echt meent, dan moet je ook een beetje gedragen naar je buren toe. Schofterig, ja? Uh, Arjo. Ja, ik, ik zou dergelijke <coughs> woorden echt uh, absoluut niet in mijn mond willen nemen. En ik ben het er ook volstrekt niet uh, mee eens. Want ik vind dat Nederland een heel... Uh, genuanceerd en evenwichtig beleid uh, heeft gevoerd al, al decennia lang... en dat nog steeds doet. Uh, als je gaat kijken naar het fiscale beleid... dan is dat volstrekt in overeenstemming... met allerlei uh, fiscale, uh, internationale fiscale regelgeving. De belastingwetgeving van uh, Nederland... lokt op, op geen enkele manier belastingontwijking... en al zeker niet belastingontduiking uh, uit. Maar opereren wij wel in de geest van die wetten en die afspraken? Als je gaat kijken naar het bedrijfsleven... Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, dat, dat, dat, dat, dat is een, een een terechte vraag die je stelt. Um, maar de vraag is natuurlijk tegelijkertijd... Van wat is dan die geest van die wetgeving? Mm. En er, er woedt momenteel een, een, een debat... op het gebied van uh, corporate social responsibility... op het gebied van ethiek. Nou, op zichzelf is het goed dat dat debat, de debat gevoerd wordt. Maar het is heel moeilijk om bedrijven daarop aan te spreken. Want jouw ethiek is niet per definitie mijn ethiek. Wij hebben geen algemene uh, overeenstemming over wat ethiek inhoudt... of waartoe corporate social responsibility uh, uh, ja, Als Dat een bedrijf nee, maar geen bela belasting. Betaalt dat kan nooit de bedoeling zijn, nee, ja, ja. maar als je gaat kijken van uh, uh, hoe dat daadwerkelijk uh, uh, is... dan is het heel vaak niet zo dat een bedrijf helemaal geen belasting uh, betaalt. Even... Sommige bedrijven hebben uh, ja. wel, wel degelijk een lage... Be, uh, belastingdruk op het gebied van de vennootschapsbelasting, Maar ik vind sowieso dat je het hele plaatje moet bekijken. Dus je moet ook andere belastingen daarbij nemen. En ook gaan kijken van wat heeft nou de vestiging van dit bedrijf... te betekenen voor bijvoorbeeld werkgelegenheid. Nee, dat kan. Dat dan is dan voor wat het voor Nederland goed doet. Maar hoeveel, hoeveel duizend van die privabusbedrijven heb je nou in Amsterdam een, een omgeving? Ik dacht iets van 15.000 of 20.000. Uh, in, in die orde van grote... Uh, die komt natuurlijk niet van niks hier naartoe. Terwijl nee. ze hier helemaal verder niks doen. Dat is puur een prievenbus. Ja, maar maar, maar. maar dat, dus, dat, bestrijd, dat bestrijd ik dus. En daar wordt momenteel ook onderzoek naar, uh, naar gedaan. Want de, de gedachte is, is, is nu juist dat door de vestiging van die bedrijven... en dat zijn bedrijven die wel degelijk activiteiten verrichten in, in, in Nederland... al is het maar door een, door een paar man... uiteindelijk tot economische activiteiten leiden. En daar zijn ook voorbeelden van aan te geven. Als ik naar uh, ook klanten uh, van ons uh, kijk, dan wordt ook heel vaak gekeken van waar hebben wij al uh, uh, uh, een, een maatschappij zitten. Nou, daar gaan we dan de rest van onze activiteiten ook op uh, hmm. uh, het, het, het is een argument wat heel vaak gebruikt werd, hè? ook door mevrouw de Peres uh, ja, van, ja, van de VVD. In de Kamer, ja, tijdens het debat vorige van, week. Van als je nou maar lang genoeg wacht, heb nou geduld. Dan beginnen ze wel met een brievenbusje, maar ja. uiteindelijk vereist er een prachtig bedrijf. Maar we hebben nu kan. die Zuid-Europese landen gemangeld, omdat ze hun overheidsfinanciën niet op orde hebben. En een van de redenen dat ze niet op orde hebben is dat zoveel rijke bedrijven en, en ook, uh, ja, bedrijven en rijke individuen via deze sluibroeders in Nederland de belastingen ontduiken. Dat is een van de redenen dat ze ook een van orde in hun overheidsbegroting hebben. Er moet natuurlijk, Arjo, iets gunstig zijn voor die bedrijven... waarom ze zeggen, wij hebben zo'n brievenbusdingetje in Nederland. Er moet iets dat zijn. Is of het nou, nee, nee, het zal wel was, legaal dat, zijn, maar dat doet niets af van het feit dat, dat ze elders... Dat bestrijd ik ook niet. Ja. Nee, dat bestrijd ik ook niet. Ik bedoel, Nederland heeft een uitgebreid uh, verdragennetwerk... heeft een fiscaal heel gunstig regime voor uh, uh, vennootschappen. Uh, dus daar, daar, daar gaat het ook niet om. Alleen de eerlijkheid gebied wel te zeggen... dat er heel veel andere landen in Europa zijn... die een soortgelijk regime hebben. Mm -hmm. Dus als je dit wel wilt aanpakken... en dat is ook de, ten, de teneur van de brief van de staatssecretaris... van anderhalve week geleden... en ook van het debat dat vorige week heeft plaatsgevonden... dan moet je dat niet unilateraal... dus alleen op Nederlands niveau doen... maar dan moet je dat uh, in, uh, minimaal op Europees niveau doen... en liever nog... Op, op wereldwijd niveau. Maar ben je dat eens, Alfred Kleinknecht... dat het een beetje dom zou zijn als Nederland dat in een zijn eentje zou doen? Nou, als jij toch een beetje erger de pas loopt met de anderen... dus is het niet verkeerd om je in ieder geval maar te getragen. Mm -hmm. En uh, dat betreft... Zou, je zou dus ook inzijde dingen kunnen doen. Maar is het dan ook uh, niet zo eigenlijk, Arjo, dat jij zegt... kijk? Ik vind eigenlijk ook dat het niet kan, maar aangezien iedereen het doet... vind ik ook dat wij ons niet kunnen permitteren om het niet te doen. Maar ik zou het liefst zien dat hier een eind aan kwam wereldwijd. Is dat wat je zegt? Nou, Nee, dat is niet helemaal wat ik, uh, wat, wat ik zeg. Want uh, als ik zeg van, ik heb liever ook niet dat, dat het uh, op die manier uh, gebeurt... Uh, als dat al zo zijn, dan is dat een puur persoonlijke opvatting. En die persoonlijke opvatting kan ik niet opleggen aan, aan, aan, aan welk bedrijf dan ook. Maar uh, uh, wat ik probeer te zeggen is dat je... Uh, absoluut het fiscale vestigingsklimaat niet uit het oog moet verliezen. We hebben het net gehad over allerlei zaken als uh, loonmatiging, als werkgelegenheid. Als je nu zaken op dit vlak gaat veranderen, dan speel je met vuur. Huh. Uh, nou, Alfred Kleinknecht schudt het de wijze hoofd. Ik krijg nog <lacht> ja, even het laatste ja. woord. Ja. Nou, je moet gewoon een uh, beetje op je partners terugzicht nemen in Europa. Je doet geen illegale dingen, dat weet ik ook met die brievenbussen... maar het is toch op het randje van, van goed fatsoen. Wordt er waar wijzer van? Sorry? Worden wij de wijzer van, financieel, Nederland? Ja, van die constructies? Je neemt wat belastingen in, maar dat is veel minder dan wat de anderen verliezen. Hm. Nou, dat, is, uh, dat is het erge. land, landen als Spanje, Portugal, Griekenland... ...proberen nu hun overheidsbevolking in orde te krijgen... ...en de rijke sluizen dus hun geld weg. Nou? Alfred Kleinkrecht hoorde u als laatste econoom verbonden aan de Universiteit in Delft... ...en Arjo van en hij is van Ernst Young, fiscalist is hij. Dit was Klinkende Munt en ook het einde van Villa WPRO voor vandaag. Maar we zijn er morgen weer vanaf half vier. En Tim Overdiek zit hier om te vertellen... wat het Radio 1-journaal zo meteen allemaal voor prachtigs zo. gaat doen. En Zal ik vast de eerste woorden van mijn uitzending verklappen? Uh, graag. Abdicatie en liquidatie. Abdicatie? Oh. En liquidatie. Waarbij het aftreden van koningin Beatrix toch wel de boventoon voert. Geen zoete kou, geen nostalgie, hoewel, een klein beetje. Maar ook hard nieuws. Resultaten van een enquête over het Koninklijk Huis. Vandaag uitgevoerd, na half zes weten we de resultaten. En Ramzi Nasser die komt zijn laatste gedicht als dichter des vaderlands voorlezen. O zoete onbereikbaarheid is de titel van het gedicht. En het is inderdaad prachtig. Wat een mooie uitzending. Na de hoofdpunten van het nieuws, Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal. CITO in Arnhem gaat aangifte doen. Opgaven van de CITO-toets van dit jaar zijn uitgelekt. De toets die volgende week dinsdag op bijna alle basisscholen in Nederland begint... werd een korte tijd aangeboden op Marktplaats. Volgens een woordvoerder is dit diefstal. Amsterdamse huisartsen keren zich tegen de doorstart van het elektronisch patiëntendossier. Volgende week zullen de Amsterdamse vertegenwoordigers... in de ledenraad van de Landelijke Huisartsenvereniging LHV tegen het plan stemmen om de elektronische uitwisseling... van patiëntgegevens makkelijker te maken. De Kring Amsterdam van de LHV heeft bijna duizend leden. Landelijk heeft de LHV er achtduizend. Kopers van een nieuwbouwhuis kunnen de bouwrente... blijven aftrekken van de belasting. De bouwrente is het bedrag dat kopers al tijdens de bouw moeten betalen... aan de aannemer en de hypotheekverstrekker. In de nieuwe fiscale regeling voor hypotheken is niet geregeld... dat de bouwrente ook onder de nieuwe regels zou vallen. Maar Blok wil dat de bouwrente aftrekbaar blijft... en gaat de wet op korte termijn repareren... En twee mannen hebben een aantal kostbaarheden geroofd... uit de vitrine van het museum Catharijnen in Utrecht. De mannen sloegen het glas kapot, pakten de spullen... en gingen er op een scooter vandoor. Het Catharijnen is een museum voor religieuze kunst. Het heeft een zeer waardevolle middeleeuwse collectie... die veel gouden en zilveren kunstwerken bevat. En dat waren de hoofdpunten uit het Verkeersinformatie, 25 files, 110 kilometer bij elkaar. Een stuk meer dan gebruikelijk om deze tijd... Op de A9 van Amstelveen naar Diemen bij Knopen Diemen 4 kilometer. Daar zit een gaten in de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden 7 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. En door een spoedreparatie op de A58 van Eindhoven naar Breda bij Hilvarenbeek 13 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. Verkeer richting Tilburg kan vanaf Eindhoven beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. En tussen Utrecht en Driebergen-Zijst rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur. Ondernemers opgelet. Wilt u ook 100% controle over uw mobiele uitgaven?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 Goedemiddag. Abdicatie en liquidatie. Het nieuws voltrekt zich in Amsterdam. Waar koningin Beatrix de Scepter zal overgeven aan koning Willem-Alexander. En waar vanmiddag 11 verdachten het vonnis hoorden in een slepend moordproces. We tellen af, nog 91 dagen. Er moet nog heel veel worden geregeld. Veel staat natuurlijk vast. Maar Amsterdam in 2013 is toch ietsje anders dan het was in 1980. We spreken met Walter Lemstra. Hij moest het toen allemaal meehelpen organiseren. We horen van burgemeester Van van der Laan, hoe hij het dit jaar voor zich ziet. En laat nou deze Van der Laan al een tijdje lid zijn van het Republikeins genootschap. Tot wat voor mogelijke bruskering zou dat kunnen leiden? Gaan we vragen aan een Republikein. Wees gerust, dit is geen oranje gekleurde uitzending. Nieuws ook uit Syrië, uit Mali en uit Frankrijk. We zijn er tot half zeven vanavond. We beginnen met het liquidatieproces. Na vier jaar deed de rechtbank in Amsterdam eindelijk uitspraak. Twee mannen werden vrijgesproken van moord, maar wel veroordeeld voor lichtere vergrijpen. Zoals witwassen. Drie verdachten kregen levenslang van de, rechter in van de rechtbank in Amsterdam voor de liquidaties. Kroongetuige Peter Laes kreeg acht jaar celstraf. Matthijs van der Wiel bij de justitiebunker in amsterdam oostdorp Matthijs, de grote vraag vandaag was. wat de rechter nou vindt van de inzet van deze kroongetuigen? Het is altijd het grote twist. Gebleken. Was hij de rechter? Een deal sluiten mag. Het is rechtmatig geweest en de procedure klopte. De halve strafwijs toezeggen mocht. Dat pakte ook zo uit voor deze PTLS. Dat was allemaal in orde. Maar er was ook wel veel kritiek op de manier waarop het gegaan is. Het Openbaar Ministerie had niet moeten toestaan dat verklaringen van de krogetuigen... Over Willem Holleder, ook verdachte in deze zaak terwijl hij niet terecht stond... dat die geheim zouden blijven, dat die niet gebruikt zouden worden. Dat is wel gebeurd, terwijl die verklaringen van groot belang blijken te zijn voor de zaak. Ook was de rechtbank niet tevreden dat het niet te controleren blijkt... of de kroongetuige misschien te veel geld krijgt voor de veiligheid in zijn nieuwe leven. Zijn de verklaringen gekocht? Dat zou transparanter moeten. De rechters konden daar geen oordeel over vellen. Dat wat betreft de vraag of deze deal zo mocht. De andere vraag was of deze kroongetuigen ook betrouwbaar was. En daarover was de, de rechtbank helemaal niet zo overtuigd. Over de hele lijn is hij wel consistent geweest in zijn verklaringen. Maar hij heeft ook laten zien dat hij heel goed kan liegen. En dat heeft hij misschien ook wel gedaan. De rechter zei, we moeten erg behoedzaam zijn... als we zijn verklaringen gaan gebruiken. Interessant natuurlijk, die behoedzaamheid. Want de opzet van het openbaar ministerie... was om met de kroongetuigen een kleinere vis in het grotere spel... de echt grote vissen te vervangen. Is dat nou gelukt? Gedeeltelijk maar. De opzet was om verder te komen dan de uitvoerders. Een uniek middel werd ingezet om ook de opdrachtgevers te kunnen vervolgen. Maar twee van de belangrijkste verdachten, Dino S en Ali A, opdrachtgevers volgens justitie, die zijn vrijgesproken voor dat opdrachtgeven tot moorden. Juist omdat er te weinig aanvullend bewijs was bij de verklaringen van de kroongetuigen. Zij zijn er met hele lichte straffen van afgekomen. En dat is een serieuze tegenslag voor justitie, want de top van de organisatie, zoals justitie het ziet, gaat dus vrij uit. Tegen de schutters was er wel voldoende bewijs... en zij krijgen wel echt hele hoge straf voor drie keer levenslang. En dan kun je dit in, in, in juridische termen uh, daar een monsterproces noemen... althans zoals de juristen het daar ongetwijfeld hebben gezien... want het heeft lang geduurd. Hè? Daar is het een en al opluchting daar in de bunker dat er nu eindelijk voorbij is. Martijs is stil in de bunker. Maar we, we horen hem na vijf uur en dan ga ik hem deze vraag stellen. We gaan naar Den Haag. We gaan naar uh, het feest wat uh, op 30 april gaat plaatsvinden. Een prachtig feest moet het worden voor alle Nederlanders. Dat zei minister-president Rutte vandaag. In zowel de Eerste als de Tweede Kamer stond de premier vandaag stil... bij de aangekondigde abdicatie van koningin Beatrix. In de overweldigende stroom aan reacties uit binnen en buitenland... valt vooral op hoe gevoelens van dankbaarheid groot respect en bewondering, maar ook diepe ontroering... op dit moment met elkaar om voorrang strijden. Wat al deze reacties nogmaals onderstrepen... is hoezeer koningin Beatrix mensen heeft geraakt en geïnspireerd. Hoe zij in de 33 jaar dat ze onze koningin was... indruk maakte door haar hartelijkheid en oprechte interesse... haar grote kennis van zaken en haar onvermoeibare inzet voor ons land... Op bijzondere momenten, voorzitter, zoals deze, is de grote samenbindende kracht van onze constitutionele monarchie en het Huis van Oranje bijna tastbaar aanwezig in de samenleving. En het geeft op weg naar de abdicatie en inhuldiging op 30 april ook vertrouwen in een mooi en waardig feest in het hele land. Premier Rutte, maar geen boeren Den Haag. Uh, hij zegt het dus alle feestneuzen de, dezelfde richting op. Maar wat voor feest gaat het worden? Nou ja, Hij had het dus over een waardig feest. Maar eerder vandaag had hij het ook over een prachtfeest en een groot feest. Maar ja, het kabinet moet fors bezuinigen. Dus hij moet ook op de centen gelet worden. De koningin heeft ook al aangegeven daarom dat ze geen nationaal geschenk wil. Um, er komt een speciale commissie die de troonswisseling in goede banen moet leiden. Dat zal de premier voorzitten. Dat gebeurt hier allemaal op de ministeries. Er komt ook een nationaal comité inhuldiging... Onder leiding van oud-minister Hans Weijers. En die, die moet ook allerlei blijken die er uit de samenleving komen. Uh, aan die nieuwe koning moet hij allemaal uh, coördineren. Verder is het ook wel aan de Oranje Verenigingen... om te zorgen dat er lokaal uh, feesten gevierd gaan worden. Uh, zij krijgen ook een grote taak als het aan de premier ligt. Uh, maar goed, uh, duidelijk is, er moet op de centen gelet worden. Maar nou, premier Rutte wil wel dat het een echt groot feest wordt op 30 april. Soberheid en een groot feest gaan heel goed samen. Uh, ik denk dat we...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 Maar Geet, is er duidelijk hoeveel mensen er nu op de hoogte waren... van de aankondiging van de koningin gisteren? Nou, hoeveel niet. Wat we wel uh, weten is dat het er heel, heel erg weinig zijn. Het is duidelijk een beslissing geweest die echt aan de koningin zelf is... en die heeft ze echt met bijna niemand uh, gedeeld. Premier Rutte heeft gisteren uh, voor de aankondiging kwam... om vier uur gistermiddag uh, zijn vicepremier ingelicht. De vicepresident van de Raad van State moest op dat moment zelfs nog ingelicht worden. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de burgemeester van Amsterdam... Dus op het allerlaatste moment werden zij op de hoogte gesteld. En op de vraag aan de premier van hoe lang wist u het van tevoren... zei hij alleen maar lang genoeg om alles te regelen. Nou ja, uit alles blijkt in ieder geval dat ze wel de tijd genomen hebben... om het tot in de puntjes voor te bereiden. Want ja, um, je, je hoeft je over niks meer te uh, verrast te zijn. De naamgeving van Maxima, de afwezigheid van haar familie... de nieuwe Koningsdag, alles, alles was uh, voorbereid en niets aan het toeval overgelaten. En toch is dat in een heel, heel klein gezelschap... van een paar mensen uh, gebeurd. Ook de ministers van het kabinet wisten helemaal van niets. Vanochtend was er dan een extra ministerraad. En er werden wat zaken besproken de troonswisseling. Daar bleek ook dat ze gisteren verrast waren door uh, de aankondiging. En collega Marcel Bril vroeg ook aan de bewindspersonen... hoe zij nou die aankondiging van de koningin hebben ervaren. Ik was ook eh, wel ontwoord nou, toen ik de koningin eh, zag en hoorde... Ja, het is toch een uh, enorm historisch moment. Ja, ik ben net als iedereen met de koningin opgegroeid. Dus je hebt het idee dat dat altijd zo blijft. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo. En uh, uh, we wisten allemaal wel dat het eraan zou, zat, zat te komen. Maar als het dan gebeurt, is het toch weer ja, iets onverwachts heeft het. Ik dacht toch jammer. Nou, ik ben vooral blij voor de koningin. De koningin heeft dit werk met hart en ziel 33 jaar lang gedaan. Ze heeft het in goede gezondheid al die jaren kunnen doen. En ze heeft haar eigen momenten uitgekozen. Dus het loopt allemaal uh, op een hele prettige manier. En dat gun ik ze erg graag. Ja, dat raakt je natuurlijk toch persoonlijk. Omdat uh, de, de koningin, uh, voor ons allemaal, denk ik, in Nederland... Uh, er is op momenten die er uh, toe doen, uh, momenten... Uh, waar we het allemaal in Nederland moeilijk hebben. Denk aan de Belmerkamp, maar ook op mooie momenten. Dus ja, dat raakt je. Goh, uh, ja. Er is gisteravond zoveel verstanders over gezegd... dat het bijna onmogelijk is om daar nog iets uh, verstanders aan toe te voegen. Was u verrast dat de koningin terugtreedt? Zeker verrast, ja. Uh, hoe kijkt u terug op haar periode? Uh, als een heel bijzondere vrouw die heel veel voor dit land heeft gedaan. Ik ben groot fan van de koningin en ze wordt door de krijgsmacht op handen gedragen. Dus we gaan haar zeer zeker missen. Nou ja, ik heb net als heel veel Nederlanders gisteren naar de televisie gekeken. Ik vond het uh, eigenlijk heel ontroerend toespraakje. En uh, nou, net als iedereen ben ik haar heel dankbaar voor al het werk wat ze gedaan heeft. Was u verrast dat uh, het uh, gisteren bekendgemaakt werd? Uh, ik was best verrast. Heeft u geen voorkennis als vicepremier? Ik kan daar niks over zeggen. Maar u zegt best verrast, dus u was niet helemaal verrast. Zo is het. Ja, de laatste spreker was Lodewijk Ascher Als enige dus van die hele ministersploeg was hij ietsje eerder op de hoogte gesteld... door de premier dat er een bijzondere mededeling aan zat te komen. En, ja, en vanaf nu zijn dus ja, alle ogen gericht op de hele organisatie van de inhuldiging. Want daar gaat nu alle aandacht naartoe. En daar gaan we straks later deze uitzending nog wat vragen over stellen. Margreet Boer, dank wel. Een beetje ondernemers sprong gisteravond even na zeven uur... een gat in de lucht, want de troonswisseling op 30 april is... net als een EK of een WK voetbal. Commercieel natuurlijk hartstikke interessant. Verslaggever Jeroen Schutteijzer zocht er een aantal op... van die ondernemers, om te beginnen een slager. Kroningsrollade. Het is eigenlijk helemaal geen kroning, hè? Nee. Wist u dat? Nee, dat weet ik niet. Wist u niet? Inhuldiging. Oh, inhuldiging. Wat is dat voor rollade? Wat zit daar allemaal in? Daar zit in een... Uh... Hollandse kaas, Argentijnse kunetbief. En bij het verhitten smelt het samen en dat geeft een hele mooie smaak. Oh, hoe lang heeft u daarover nagedacht? Het idee ligt al vijf jaar in de kast. Wat dacht u gisteravond? De Cronisolade. <laughs> Gelijk maken, dat ding. Denkt u nou dat u de enige bent met dit idee? Nee, maar dat weet ik ook niet, nee. Maar ik vond hem wel leuk. Heeft u er al eentje verkocht? Ik heb al verschillende plakken verkocht vanmorgen. Moet dit een omzet topper worden? Ja, dat wordt het zeker. Geheid. Ik sta er helemaal achter. Dat is toch prachtig? Het ziet er toch ook koninklijk uit? Zou dit nou voor de economie uh, een zetje in de rug zijn? Ja. Dit nieuws van gisteren? Ja, alle initiatieven die ontplooit worden... naar het uh, bekendmaken van dat, de troonwisseling... Uh, denk ik dat uh, een jump geeft, een, een boost. Ja. Hoe vond u die toespraak trouwens? Uh, om eerlijk te wezen, ik kreeg er een brok van in mijn keel. Een slager met een brok in de keel? Ja, wij slagers hebben ook gevoel. Ja, ja, ja, zeker wel. Maar goed, toen dacht u gelijk van, hé, hey, de kassa moet rinkelen. Ja, natuurlijk. Zijn er nog uh, bakkers die hun best doen? Ja, de bakker hiernaast, die heeft ook oranje gebakken als dat goed is. Zal ik even kijken? Dan nou, gaan we eens even naartoe. Hé, hey, goedemorgen. U bent de bakker? Ja. Goedemorgen. De slager heeft al een feestrollade. We hebben een feesttaartje gemaakt. Waar? Kom even mee. Kijk, dat zijn de echte ondernemers. Gelijk, uh... oh, ja. een taartje voor Alexander. Dat is een mooi taartje. Voor, uh... Ja, maar u weet toch dat hij Willem-Alexander heet? Ja, zo groot is taartje ook niet. Met een kroontje erop. Een paar mooie uh, mandarijntjes, mooi stukje chocolade erbij. Vlaggetje, het is feest. Deze gaat u verkopen? Deze gaan we verkopen, ja, in de winkel. Is dit de eerste? Dit is de eerste. Hoeveel gaat u er maken vandaag? Ja, want ik denk dat we beginnen met een stuk of 15. En dan uh, kijken we morgen wel hoe het verder gaat. Wanneer heeft u dit nou bedacht? Toen niet vannacht, hè? U heeft toen niet wakker gelegen. We hebben er niet wakker van gelegen. Gisteravond om 7 uur. Gelijk. Ja, we daar we moeten we meteen op inhaken. Koningin op TV, hoppakee. Ja, precies. Dat is nou commercie, hè? Ze zeggen het, hè? We zullen hem op, uh, op Facebook en op Twitter, alles komt hier te staan. Dus uh, iedereen die kan hem alvast bekijken en uh, keuren. En dat is nog maar het begin. We hebben even gebeld met het Economisch bureau van ING... met de vraag of het nieuws van gisteren misschien zorgt voor meer optimisme... voor meer consumentenvertrouwen wellicht. Maar daar durft de, de bank niets over te zeggen, althans nog niet. Straks spreken we met iemand van het Republikeins Genootschap... dat verwelkomt nieuwe leden na de aankondiging van de koningin. Gaan B bij vanmiddag, John Bakker. Met 35 files, 150 kilometer. Dat is een stuk meer dan gebruikelijk. Heeft alles te maken met de regen. En er zijn wat spoedreparaties aan de gang. Onder meer op de A1 van Amsterdam naar Diemen. loopt het vast bij Knopendiemen, 4 kilometer. Er zit een gaten in de weg. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. tussen Knopend Lunetten en Woerden, 11 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook.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 In Mali is het gevaar uit het noorden gekeerd dankzij de interventie van het Franse leger. Een grote opluchting voor de directeur van het Nationale Museum van Mali, een van de mooiste musea van Afrika. Hij vreesde dat zijn waardevolle collectie zou kunnen worden vernietigd door de islamisten. Met steun van het Prins Klaus Fonds uit Nederland werkte hij aan een evacuatieplan, vertelde hij Koert Lindeijer. Op de bank bij de museumdirecteur liggen allemaal kleine beeldjes. This such as comes from Dogon country. People in the Dogon country are afraid they will destroy all their their objects and they come to the museum to sell them. De Dogon en van de boemste volkeren van dit land hebben kleine beeldjes die ze gebruiken om geluk op te roepen of voor andere problemen in in het leven te bestrijden. En zij zijn bang dat als de de extremisten, ook in hun gebied komen... dat deze vernietigd zullen worden. Hoewel ook de Dogon islamieten zijn. Dit is dus verboden voor de jihadisten. Yes. Wat is uw informatie als het gaat om vernietiging van objecten... in de eeuwenoude stad? Timbuktu. When the in arrived in Timbuktu, uh, most private manuscripts was was was uh, taken out of Timbuktu and kept in hidden places. Vele van de oude manuscripten in privéhanden die zijn de stad uitgesmokkeld en ook van de grote bibliotheek daar die zijn de afgelopen paar maanden in het geheim naar Bamako gebracht om ze hier in veiligheid te brengen. Als ze hier ooit aankloppen bij uw museum, wat zullen ze dan doen? Of course I think that God niet they will come and I expect they won't come but if they come of course they will destroy all the statues all the artifacts we have here. Als ze hier zouden komen, God beware ons dat wat gebeurt, maar als ze hier zouden komen, dan zouden ze alles in dit museum vernietigen. Heeft u een, uh, een noodplan als het ooit gaat gebeuren? Ja, we hebben een emergency plan. was bij de Prins Claus Fonds. We hebben een noodplan opgesteld samen met het Prins Klaus Fonds in Nederland. We hebben een lijst gemaakt van de belangrijkste objecten in dit museum. En we hebben verhuisdozen, verhuiskisten klaargemaakt in het geval dat ze zouden komen. Om dan al deze objecten kunstvoorwerpen in veiligheid te brengen. Bestaat dit gevaar volgens u nog? Uh, what I'm afraid of the most is a punctual action, that a terrorist action uh, by, by so, some little groups who can come to to, to do some, some some bombing of something like that. Waar ik bang voor ben is terroristische acties. En als er een terroristische actie komt, dan zou uw museum doelwit kunnen zijn. Yes, of course in this situation the museum could be a target because it's a symbolic institution. It's where we are keeping our heritage, where we are keep keeping our traditional uh, uh, uh, culture and these people want to destroy our history and our traditional culture. Dit museum vertegenwoordigt de culturele erfenis van Mali en die willen ze vernietigen. Correspondent Koert Lindeijer Hij was in gesprek met Samuel Cidibé, de directeur van het Nationale Museum van Mali. En Cidibé ontving in 2006 de Prins Klausprijs. Meneer Meneer Beer, 9 voor 5, goedemiddag. Goedemiddag. Wat mij opviel vanmorgen was de wind, een stevig windje. Ja, dat klopt. En naar mijn idee heb je dan ook meteen het belangrijkste van het weerbericht te, te pakken. Want die wind die blijft echt een, een, ja, stevig doorstaan. Die trekt vanavond en vannacht zelfs nog wat aan. En daarbij kunnen er ook zware windstoten voorkomen. En niet alleen langs de kust, maar zeker ook morgenochtend uh, landinwaarts. Want dan gaat er een koufront passeren vanuit het westen richting het oosten. Gaat op zich vrij snel, maar vooral in de ochtenduren... en zeker ook met de spits bijvoorbeeld... kunnen de windstoten tot zo'n landinwaarts 75 kilometer per uur zijn. Dus hinderlijk voor het verkeer, ook voor de fietsers wandelaars. En morgenochtend dus ook nog wat regen. Maar met dat koufront front mee uh, verdwijnt ook dat naar het oosten. En dan morgenmiddag gaat de wind iets afzwakken. Ietsjes. De windstoten nemen wel uh, veel meer af. En dan krijgen we ook de zon te zien. Kijk eens aan. In een notendop. Volgens mij kunnen we het maar doen. Ja, precies. Dank u wel. Willemijn <laughs> Robert. De The Eurythmics, there must be an angel. We krijgen koning. Het is zo, en niet iedereen in Nederland is daar erg blij mee. Het Republikeins Genootschap bijvoorbeeld is voorstander van een Nederlandse republiek... en daarmee dus tegenstander van de monarchie. Anjo Clement, goedemiddag. Goedemiddag. Van het Republikeins Genootschap. Tja, een republikein. Televisieradio gisteravond uitgezet, vanmorgen geen krant gelezen? <hijen> nee, nee, nee, nee, nee. Kijk, kijk, kijk daar we het helemaal niet over. Kijk, dit, dit zijn dingen die gebeuren en daar neem je kennis van... En daar heb je een mening over. En die, die mening die past dan uh, toch een beetje in het verhaal wat wij te vertellen hebben. Wat is uw mening? Uh, mijn mening is dat er zijn twee kanten zijn. Uh, Eén, het goede nieuws is dat uh, Nederland uh, uh, verlost wordt van een uh, staatshoofd wat uh, de Nederlanders niet gekozen hebben. En het slechte nieuws is dat daar een ander staatshoofd in de plaats komt... Uh, wat we ook niet uh, gekozen hebben. Even over het eerste begin. U ziet het echt als een verlossing dat de koningin terugtreedt? Nou, kijk, het gaat niet over de koningin. Het gaat natuurlijk over het instituut monarchie. En uh, dat is een, een fundamenteel democratisch gebrek in Nederland... dat wij ons staatshoofd niet kunnen kiezen... in tegenstelling tot een aantal omliggende uh, landen in Europa... En uh, ja, daar moet toch wat aan gebeuren. Ik bedoel, die, die democratie moet maar eens een keer uh, geperfectioneerd worden. Dus een gekozen staatshoofd, gekozen vertegenwoordigers... In de, als hoofd van de provincies, gekozen burgemeesters... echt gekozen burgemeesters. Kortom, we dus hebben een hoop werk te doen. Meneer Clement, u hebt uh, 91 dagen. Uw tijd gaat nu in. <laughs> ja, nee, wij zijn dus ook weer terug bezig om... Uh, uh, om ons standpunt verder naar buiten te brengen. Uh, neem niet weg dat... Uh, zijn een, een, een, wat gaat u een, nog meer doen, behalve uw standpunten naar buiten brengen? Nou ja, wij, wij proberen een, met een manifestatie uh, uh, rond uh, de. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, de, de benoeming, de, de inhuldiging van uh, Willem-Alexander. toch nog wel wat, wat, wat, wat uh, uh, zaken. Uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, Zodanig onder de aandacht te brengen dat meer Nederlandse, uh, Nederlanders zich afvragen dan tot nu toe van. ...toch een beetje een rare zaak dat, uh, dat wij een staatshoofd hebben. En die, die wordt dan geboren in een wiegje en, en uh, <laughs> ja. daarmee staat ze lopen Maar op. wat voor manifestatie hebt u daarbij in gedachten? Want in 1980 worden de krakers gerelderd. Maar dat, uh, ik neem aan nee, dat u wij, dat niet kijk, van plan bent. Wij, wij zijn niet van uh, uh, uh, uh, uh, zeg maar, uh, de revolutie. Wij proberen uh, de discussie op een uh, fatsoenlijke manier te voeren... Um, en het belangrijkste gesprekpartner bij, daar, daarbij zijn uh, de politieke partijen in de Tweede Kamer. U hebt ook een aardige infiltrant, he? want een van de leden van uw genootschap is Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Sterker nog, er is ook nog een uh, oud-staatssecretaris van buitenlandse zaken... Uh, ooit uh, hoofdredacteur van de NRC. Ben Knapen. Ja, die ook lid die is die, uh, van die club. Maar en... die, is, die is weg even van de laan, want die moet natuurlijk het hele circus gaan organiseren straks. Ja, weet u weet hij, wat ja, hij, ja. hij voor rol kan vervullen in uw manifestatie? Nou, daar zullen we het met hem nog over hebben, want uh, uh, uh, we hebben een bestuurslid, en dat is het voormalig hoofd uh, openbare orde in, in Amsterdam. Die heeft toen met uh, Ed van Tijn, uh, was hij uh, verantwoordelijk voor uh, uh, de periode rond het huwelijk. Dus we hebben wel wat ervaring in huis om... Uh, om, om dat uh, ja wat wat uh, wat in, in beeld te brengen, laat ik hem maar zo formuleren. De aandacht is er voor het Republikeins Genootschap. Uh, u hebt uw kans, uh, mag ik u wijzen op een enquête... die vandaag is uitgevoerd, ook mede opdracht van de NOS, over hoe men tegenwoordig aankijkt... vandaag, na het nieuws van gisteren, tegen het Koninklijk Huis. Misschien dat u daar nog wat, uh, wat nieuwe leden zou kunnen aantreffen. Ja, nee, kijk, wij hebben, uh, we hebben... En daarmee wilde ik eigenlijk een punt draaien achter oh. dit gesprek. Want, want, want de tune loopt en dat betekent dat we naar de ster gaan. Anjo okay, ja. Clement van het Republikeins Genootschap, ik dank u hartelijk. Veel plezier met de boodschappen doen. Vanavond, BNN Today. Ja, daar was ik. Ja. Dit is uh, nou, één van mijn favoriete avonden. Maar er uh, staat wel in de top 5. Vanavond om half negen op Radio 1. Er hangt daar zo'n zo merkwaardige maffia-achtige sfeer. Wat echt onder, onder echte profcoureurs en, en ex-profs. Ja. is Les Armstrong bijvoorbeeld een held. omdat hij alleen op zichzelf heeft gelult. En niet over anderen. Luister en kijk mee op Radio 1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.